12 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan... lijken effect te hebben, maar het is nog veel te vroeg om de teugels te laten vieren. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM duidelijk gemaakt in de Tweede Kamer. Hij was daar om de Kamerleden bij te praten over de crisis. Het volhouden van de maatregelen is volgens hem cruciaal. Extra maatregelen zijn volgens hem niet nodig. De grote belasting van de IC-afdelingen zal volgens hem nog wel even aanhouden. Ook omdat patiënten daar gemiddeld drie weken verblijven. De Braziliaanse president Bolsonaro slaat een andere toon aan over corona. Hij noemt de crisis nu een van de grootste uitdagingen van deze generatie. Tot nu toe relativeerde Bolsonaro voortdurend de ernst van de epidemie. En bekritiseerde hij de maatregelen die ook overal in zijn eigen land van kracht zijn. Vorige week noemde hij de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt nog een griepje. De deelnemer van een Rotterdamse trouwstoet, die ervan wordt verdacht dat hij in augustus een agent mishandelde, is opnieuw opgepakt. Donderdag bepaalde de rechter dat de man van 26 zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden van die vrijlating heeft gehouden, is hij weer gearresteerd. Wat hij precies heeft gedaan is niet bekend. Fred Westerbeke is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Westerbeke was sinds 2014 hoofdofficier van justitie van het landelijk Parket. In die rol was hij onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek... naar het neerhalen van vlucht MH17. De hoge onderscheiding kreeg hij op initiatief van de nabestaanden. Westerbeke nam gisteren afscheid als hoofdofficier. Vandaag begint hij als de nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam. Het weer vanuit het noorden steeds meer bewolking. In het zuidoosten is het tot later in de middag nog vrij zonnig. Lokaal kan een buitje vallen en het wordt 8 tot 11 graden.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 Op vijf uur morgens is het hele stel, al in de weer. doet ze gaan naar staatje hoor. En die zegt ja nu verkeer zand Maar mama zegt dat er man en oude zij, ze maar is. En dan roept zij uit, nou, kinderzee ze is hier zo fris. Ze plast het tilt, met vreden sfeer haar vaaier rok oh, Maar potro roept ze heel. de zee zit in me nog, we gaan zand.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 Maar hij is uh, toch voor de bijl gegaan. Dat is Max de Jure, de keizer, ja, de moppetappers. Ja. Dat is in 1973. En in 1974 hebben wij postuum de Ere uitgereikt voor Kees de Lange. Die ook zes jaar lang voorzitter van ons genootschap is geweest. Ja, uh, Edo, uh, we gaan even um, telefoonnummer geven aan de mensen in het land. Die uh, iets zou willen vragen over, deze, over dit genootschap.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 Afijn, na afloop van de dictée ...zie ik hem ostentatief die brief bekijken en openen... ...en hij leest hem en het begint ontzettend te lachen. Hij zei, nou jongens, ik ben er toch in gelopen. <laughs> Want wat in die brief stond gewoon... ...u bent er toch in gelopen. En op de envelop stond... ...aan dus uh, meneer Bos, klasse 6, uh, Berlage School... En de achterkant mevrouw A.P.Ril... Holland, nummer dat en dat. Fijn, dat is toen dat heeft hij enorm geapprecieerd. Maar dat was gewoon, ik heb naar zijn space gezocht. En waarschijnlijk toen nog onbewust van talent. Maar dat heeft me toen geopenbaard. Jij ja, lijkt me ook een type die in een museum tussen de beeldengalerij gaat staan en dan plotseling gaat bewegen. Ja, dat heb ik in het kasteel van Doven gedaan, inderdaad.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 Een stukje doedelzakmuziek, dat heb je meegebracht, een klein plaatje, ook met een speciale bedoeling. Ja, in dat tijd toen uh, Loerus het Paarseilandbeeld, werd onthuld in, uh, op 16 juni 1962 door Mies Bouwman, mm -hmm. toen vonden we het nogal ludiek om eens een contrasterende muziek tegenaan te gooien. En toen is er een, uh, de Amsterdamse Excelsior band van de.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 ik uh, ben dus nu een boek over aan het schrijven, The Practical Joke in Nederland... Oh.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 Het is natuurlijk een beetje heidens als je een andere man bij de neus neemt. Maar het is zo, ja, men was dus blij dat het eigenlijk dus uh, het voorjaar was. Het natuur begint te ontluiken. Ja, men werd, werd speels. Men werd baldadig. Okay. He, men was net als de koeien die voor het eerst in de wei gingen. <lacht> en men ging lekker hubbelend het grasland in. He, en uh, men zag ze vliegen. <lacht> ja, de eerste trekvogels die weer terugkwamen.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 Zeker voor driekwart kwart was dan zo'n ruimte gevuld waar de muziek werd gegeven. Zo'n muziekkapel. Eh, met mensen die eigenlijk in wezen helemaal geen interesse hadden erin. Maar ja, daar gewoon moesten wezen. Ja, zoals de rentmeester en alles. En dan op een redelijk zachtjes allemaal wegdutten. Toen heeft dus Heiden een muziekstuk geschreven. Dat is dus symfonie nummer 94. bijgenaamd Dirk Pauwgenschlaag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 maar toen had men dus eigenlijk een ijslinger aangekondigd van burgemeester van Tienhoven. Men noemde het dus de ijslingen van Tienhoven. Er, was zo, er werd een hele grote mast midden in het ijs zou worden opgesteld. En er werd een soort cabine van oever tot oever geslingerd. Waar dus auto's en paard en wagens en handkarren en fietsers allemaal in konden. En fijn, dat was heel demonstratief getekend.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 The summer knows The summer's wise She sees the doubt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 Mevrouw maar Stegen het Zandvoort, zit er aan de naam van uw huis, Tetterode aan Zee, nog een verhaal vast? Ja, zeer zeker. Dat is in dat tijd, heeft Max Tailleur de, de eerste Louren uitgereikt. Hij heeft gezegd, ja, is... dames en heren, ik denk dat het een ja. grap is, die ook, Maar we gaan ieder jaar Louren uitreiken, tot heel Nederland stikt van de Louren. <lacht> en daarna dopen we Zandvoort om in Tetterode aan Zee. <lacht> nou, ik ben begonnen om mijn huis alvast zo te noemen.